Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 13 mensen in Servië zijn aangeklaagd voor een dodelijk ongeluk bij een treinstation. Vorige maand kwamen 15 mensen om het leven toen een dak instortte. Veel Serviërs zijn woedend, want het gebouw was net opgeknapt. Zij zeggen dat veel renovatiegeld is verdwenen in de zakken van politici en andere bobo's. Een van de mensen die is aangeklaagd was de minister, zegt correspondent Thijs Kettenis. Nou, die minister van Infrastructuur, Vestig, werd verhoord. Uh, Zij direct na het ongeluk dat hem geen belaamd hof. Uh, maar hij trad wel af. Um, uh, hij kwam uh, na dat verhoor alweer snel op vrije voeten. En dat zette kwaad bloed bij veel Serviërs. Omdat ze vreesden dat hij de dans zou ontspringen. Er waren grote protesten. Onder meer met blokkades bij universiteiten. Die zijn niet voorbij. Morgen houden de actievoerders 15 minuten stilte voor elk slachtoffer. Hulporganisaties die vrouwen in dienst hebben... mogen niet meer in Afghanistan werken. Dik drie jaar geleden grepen de Taliban de macht daar. Ze beloofden mild te zijn. Maar sindsdien zijn de regels voor vrouwen strenger en strenger geworden. Ze mogen veel werk niet meer doen, mogen niet naar school en zijn niet meer welkom op veel openbare plekken in Afghanistan. Een medewerker van het Limburgse pretpark Toverland is eerder deze maand gewond geraakt tijdens onderhoud aan een achtbaan. Hij zou zo'n zeven meter naar beneden zijn gevallen en hield daar een verbrijzelde elleboog aan over. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. De inspectie doet onderzoek. Darter Kevin Doets kan zijn koffers gaan pakken. De Nederlander gooide vanmiddag tegen Chris Dobie om een plek in de kwartfinales van het WK. Het was een rommelige pot met veel missers, maar het mooiste moment was voor Doets. Hij gooide uit via de boelzaai, zagen de commentatoren van Viaplay. Doets gaat naar de boel. Oh. Je bent Kevin die Doets op, je bent het niet? Wat een smeerlap, joh. Een in de positieve zin van het woord natuurlijk. Hoe krijg je het voor elkaar? Uiteindelijk was zijn tegenstander uit Engeland toch te sterk. Er is officieel nog één Nederlander over op het wk Dart, Michael van Gerben die komt vanavond in actie. Het weer nog een grijze dag met soms wat regen of motregen bij een graad of zeven. Morgen begint droog, maar tijdens de jaarwisseling gaat het stevig waaien. In de noordelijke helft kan het dan ook gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 In het begin van het eh, we weer uh, lekkere muziek op de Zandvoorts Radio. David Bowie was dat en uh, This Is Not America. Ja, hoe komt hij daar ook bij, hè? Dat is het inderdaad niet, Dolly. Gelukkig niet, wou ik uh, ja. bijna zeggen. Nou, weet ik niet. Nee? Weet ik niet. Ben je wel een beetje pro-Amerika? Uh, Helemaal niet, maar ik ben ook niet meer zo pro-Nederland, hoor. Nee, dat tijd. is ook zo. Dat nee. is zo. Dat, daar heb je ook weer een punt. Ja, ik uh, ja, dus ja, beetje, begin er een beetje hard hoofd in te krijgen. Prussies. Nou ja, gelukkig hebben we Marco dan. Goedemiddag Marco. Ja, ja kijk, ja, die ja. houdt ons ja. nog iets aan Precies. woord. Ja, ik ben pro voor mij. Ja, ja. Met uh, pro-AC ook, hè? Ja, met pro-AC. Ja. pro, -AC. pro -AC, Ja. ja. ja. ja. ja. Pro goed. mezelf. Nou, goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, goedemiddag Marco. Marco. Welkom, welkom. Zo, de kerstdagen overleefd, Marco. Ja, ik kan wel nee zeggen, maar... Ja. <laughs> nou ja, het, het, het, het, <laughs> dat is was anders. met paas, hè, dat vroeg opstaan. Ja, <laughs> zet op het streepje live.nl, kijken of je de kerst overleeft. Ja. Oh nee, we horen je natuurlijk, dus het uh, moet haast wel. Ja. Ja, zeker. Dus. De stem ja, ja, ik van vind ja, dat kan ook AI zijn, hè? Oh ja, AI. AI. AI. Ja. We drukken AI. gewoon zo'n knopje, in het Marco-knopje. Ja. ja, bij mij is het meer. <lacht> ja. ja, Marco, zo meteen een, een mooi stuk uh, proezie weer uh, van jouw hand. Ja. En wat ja. komt er nog meer allemaal uh, zo uh, de afgelopen weken uh, van uh, jouw hand? Waar ben je mee bezig? Uh, ik ben met een novelle bezig. Het schrijven, uh, ja, een soort korte roman. Oké. Okay. Ja, ja, nou soms... En wat is kort bij jou? Ja, <laughs> ja dat is. Uh, nou, ik probeer het in tien hoofdstukken voor elkaar te krijgen van 5000 woorden. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, over een, uh, ja, een beetje middelmatige FBI-agent die aan het eind van zijn carrière de kans krijgt om uh, cold cases op te lossen. En uh, daarbij wordt hij geholpen door uh, artificiële intelligentie. Hé, hey, kijk. daar van. hadden we het net dus over. Ja. Ja, ja, toch? Ja, ja. Ik denk kijk. een mooi bruggetje. Ja, ja, zeker. Nou ja, Dat is een uh, mooi verhaal. En dat, ja, dat zie je trouwens wel uh, meer. Uh, dat uh, mensen dan uh, later met uh, cold cases bezig gaan. Uh, ja. Dus uh, ja, dat, uh, nou, op dit moment speelt het wel zo, uh, zo hier en daar. Ook door de AI uh, natuurlijk. Ja. Dat uh, gewoon een verdachte kan nu uh, bijna in beeld komen, hè? Uh, ja. Dat is toch ook raar eigenlijk? Heel of raar, niet, ja, Marco? Ja. ja, er is heel veel mogelijk. Maar ja. of we alles uh, moeten willen, is een tweede. Uh, dus ook het schrijven van, uh, van, een, uh, van iets nieuws, van een novelle. Ja, als je mijn stijl kent, dan kun je de chat uh, ja. erop, uh, erop loslaten En die halen. schrijft? En, en dan kan ik lekker de hele dag in de kroeg gaan zitten. <laughs> maar dat willen wij niet. Nee. nee jij mag niet leef, de hele dag in de kroeg, kroeg zitten. Mijn wil dat ook niet. Nee. <laughs> Oké, okay, nou ja, mooi. En wat is de planning? Uh, in, in, hoe lang doe je daarover, over uh, dit, uh, deze novelle? Nou, ik denk dat ik in mei met, uh, met dit projectje klaar ben. Oké, okay, En dan uh, gaan we weer leuren. Het is wel vrij snel, toch? Ja, maar tijd gaat snel. Helemaal als je elke dag aan het schrijven bent. Uh, dus voordat je het weet, is het mei. En dan kijk je, oh... Het is nog niet af. Nee? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Maar als pensionado uh, ga je gewoon uh, door? Uh... Ja, schrijvers hebben geen, uh, geen pensioen. Nee. Je, uh, gewoon lekker door uh, buffelen en uh, niet achter de geraniums gaan zitten. Dan uh, verpieter je. Dat is uh, niks voor mij. Precies. En uh, zo kennen we je ook. Ja. Uh, elke maand uh, aan het eind van de maand heb je een mooi stuk uh, progressie. Ja. Wat heb je vandaag uh, uitgekozen voor de, de luisteraars? Ja, uh, toch wel nog even vlak na kerst. En uh, voor het nieuwe jaar dacht ik... Uh, tot een wat uh, stichtelijke woorden de eten in te slingeren. Uh, een goede boodschap voor ons. Nou, de zendtijd uh, is voor jou. Daar komt hij aan, Marco. Daarom zullen mijn woorden thuismeel zijn, letter voor letter... Van stamper tot stempel. Vlinders en bijen als zij zijn. Laten lezers bomen en bloemen bloeien. Zal dit gedicht slechts één mens aaien. Wordt er toch gezaaid. Stel de vraag. Waarom? Het hart eenmaal geraakt. Wordt haar boodschap van diepste waarde. Van mens tot mens doorgegeven. Vruchtbare eindeloze velden. Met wuivend graan, tuinen met sappig fruit tot resultaat. Zal dit gedicht stof zijn? Stof tot nadenken heeft nog nooit iemand dom gemaakt. Het idee is de draaiende lauwe bries die zacht, zeer zacht, de bladeren laat ritselen. Zo de naderende storm aankondigt, de nederlaag van dictators. Het kwaad op de knieën voor poëzie. Elk gedicht dat fluisterend om liefde, verdraagzaamheid en vrijheid vraagt... is de gestaag vallende druppel die knellende betonnen dogma's en brute wetten vervaagt. Wapens zullen zwijgen, uiteindelijk. Kunst is de ontembare kracht van zacht. Haar boodschap onverwoestbaar. Geweld brengt geen oplossing, een gedicht wel... Zeker, zeg ik, vrede, vrede, vrede. Daarom staat dit er, daarom. Een hele mooie boodschap uh, samen aan het uh, eind van het jaar, uh, Marco. Goed. Zeker, vrede, ja. De, ja. ja maar helaas uh, gaat het nog even anders in de wereld, hè, op dit moment. Ja, maar we moeten erin blijven geloven, jongens. Dat is waar. Uiteindelijk krijgen we gelijk. Uiteindelijk uh, zal er uh, vrede komen, ja. op wat voor uh, manier dan ook. Zo is dat. Oké, okay, nou ja, volgende maand, uh, we gaan door, hè, in het ja, nieuwe jaar. ja, ja, ja. Nou, we lang. gaan er voor de volle 30% tegenaan. Nou, daar, daar ben ik heel blij mee. Marco, bedankt. En uh, hele fijne zaterdagavond. Ja, een fijne jaarwisseling alvast vast uh, toegeweest. Dankjewel. Ja, en het gezond en gelukkig. Ja. 2025. Dankjewel. Tot uh, volgend jaar. Klinkt heel ver weg, maar nee. Valt best mee, hoor. Een paar weken, en nu is het alweer zover. Ja. Want als dat Marco weer mag, hè. Het is allemaal veel sneller. 1 januari. Tezamen met Jenny Jackson. Je hoort de diamonds. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Ja, die, de man die heel veel gewerkt heeft... en waarschijnlijk een hele zolder vol met diamonds heeft liggen. Dus dat is Randall Olsen. Randall, goedemiddag. Ja, wat moet je niet gaan vertellen? Ja, nee, dat is ook weer zo. En waar woon je? Nee... <laughs> nou, dat komt helemaal goed, maar ik zit wel heel dicht tegen die Diamond uh, Center aan, zeg maar. Oh, oké, dus, oké. Okay, uh, okay. ja, nou ja, uh, hey, welkom uh, in de uitzending, ja, Renold. goedemiddag. Goedemiddag. Is dit nou uh, de laatste keer dat we naar Beverwijk gaan? Nee, volgende week hebben we hier de afscheidsparty, hè. Oh, dus, ja, uh, en dat twaalf, is op zaterdag. de laatste dag hebben we dat we hier nog open zijn. En uh, tot die tijd zijn we eigenlijk elke dag open. Dus uh, ik ben uh, morgen ook gewoon open. En ik ben maandag open. Dinsdag zit ik in Zouterlanden, dus dan ben ik er niet. Want we gingen naar Zoutelande, hè. Ja, ja, ja, ja. ja Vier, gezellig. Hè? Ja, ja, ik heb heel veel, heel veel vuurwerk mee zullen We willen dorp even wakker maken. Ja, en, uh, ja en, en dan ben ik nog even de donderdag, vrijdag en zaterdag open. Dus er zijn in principe nog vijf echte grote verkoopdagen. Hier in het gekke huis En uh, ja, een groot feest een Ja, groot wat feest. voor uh, de luisteraars die het uh, niet weten Jij stopt dan met uh, Autopassion uh, Beverwijk ja, ja En dat is uh, naar... ja, voor modelauto's en dergelijke Die je uh, daar uh, verkocht Ja. Of verkoopt, dat, uh, moet ik eigenlijk na, zeggen Na 30 jaar stoppen we ermee Ja, en, uh, zit het dus, erop uh, dus er dus zit het erop, dus het is nu allemaal heel veel uitverkopen, heel veel feest. En uh, heel veel uh, klanten die ik al 30 jaar ken, die komen even langs en allemaal flesjes wijn brengen. Dus dat is allemaal goed. Ik, uh, ik ga, ga een hele goede auto nieuw krijgen. En ze komen echt uit het hele land, hè, naar toe? Ja, ja, ja. Nou, ik had ze vandaag zelfs uit België. En uh, uh, ook, uh, ook overzee uit Groningen. Ja, dat noem ik ook overzee. Dat is ook ver weg. En uit Zeeland zelfs. Dus die kwam uit Vlissingen en zei, nou, kom, uh, ik kom dinsdag bij jou de buurt al veilig maken. Oh, ja. ja toch? Nou, dus, uh, Zijn diegene die niet had... Jij even kunnen bezorgen bij me, of dan ja, nog net niet? Ja, wel. Ja, ik denk het wel. Maar morgen heb ik ook alweer begrepen dat we weer uit uh, Oost-End of zo heet het daar, oost komen ook uh, alweer mensen uh, uit Brielen. Dus uh, ze komen uit het hele land eigenlijk uh, naar me toe. Dus uh, om uh, toch ook een beetje van de laatste kansen te genieten. Dus ja, ja, maar dat uh, trekt jou ook uh, een beetje doorheen, uh, toch? Ja, dit is natuurlijk best wel gek als je je hele winkel gewoon helemaal leeg, uh, leeg ziet verkopen. Want het is echt wel een beetje kaalslag hier op de het oomdik. En uh, er staat nog steeds heel veel hoor. Maar uh, er komen nog steeds wel eens mensen die hier voor het eerst binnenkomen. Uh, denk, ja, dat je 30 jaar te laat. Maar, en die zeggen, wat heeft u veel? En zit ik te kijken denk ik, nou... Oe, Hup, uh, <laughs> daar stond denk ik ongeveer tien keer zoveel. Dus, uh, <laughs> dus uh, dat... dat uh, maar ja, uh, ik zeg, als ze nog willen, gewoon naar de Parallelweg in uh, Beverwijk hebben ze een groot feest. Klaar. Ja, en uh, is er nou nog een adres voor uh, verzamelaars waar ze terecht kunnen? Naar mij. Naar jou? Ja? Nou, eigenlijk niet. We hebben het er heel het, constant over. Een heel veel moet zeggen van Rendo, wat moeten we nu? En uh, waar moet ik nu in hemelsnaam heen? En uh, Ja jongens, uh, je zit eigenlijk alleen maar met internetwinkels. En uh, verder echte, echte winkels. Want ja, bij jullie in het dorp, ProPosition is het natuurlijk ook uh, overgenomen door met allemaal kleding en dat soort dingen. Er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel modelauto's meer. Nee, klopt. En, uh, en ver, je zit wel in, in, uh, om de hoek in zijn garage nog uh, heel af en toe uh, zijn oude voorraad te verkopen. Maar verder zijn er niet echt winkels waar je terecht kan. Nee, ik ben een van de laatste de harmonikanen. En dat zeggen de mensen ook. Maar ja, waar ik niet online bestellen. Dat doen we niet. Ja, goed, ja, nee, nee. Ja, het meestje ja, gaat nee. tegenwoordig online. Hè. Dat, uh, ja, het wordt gewoon overgenomen. Ja, maar in principe, ik was een van de uitzonderingen. Ik doe helemaal niks aan verzending en ik heb eigenlijk nooit een webwinkel gehad. en Ik verkoop ook niks online en ik verstuur zelfs helemaal niks. Want ik heb altijd gezegd, ja, modellen moet je proeven ruiken en zien. En uh, ja, ik, in principe heb ik het ook gewoon 30 jaar volgehouden. En ik zou het nog wel verder kunnen volhouden. Ik, uh, mensen zeggen, dan ben je dan 40. Ja, nee, jongens, ik stop er gewoon mee. Ik, ik zou er al 10 jaar door kunnen, maar ik heb er gewoon geen zin meer in. Nee, nee, nou, nee. En het kan. Uh, gewoon heel simpel, het kan. Ik kan stoppen. Ik ben 62. En ik, uh, ik ga niet op mijn 76 of 70 werken. Dat gaat niet gebeuren. Nee, en je blijft uh, lekker met uh, autosport bezig. Met de uh, ETCC. Ja, en nog meer autosport volgen. Dus ik ga nog veel meer met andere klassen uh, volgen. En eindelijk tijd om zelf weer wat meer te gaan rijden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, zeker. Dus uh, dan dus gaan we, we gaan elkaar waarschijnlijk in de toekomst misschien wel veel meer van het circuit, vanaf het circuit elkaar horen. Hè? Nou ja, dat wil ik zeggen. Krijgen we dan uh, jou als uh, verslaggever op het circuit? Nou, misschien wel als we het goed kunnen voor elkaar krijgen live vanuit de auto terwijl ik aan het racen ben. Ah, oh, nou, ja. ja, Tijdens de Formule 1 of uh, dat uh, net niet? We maken nog een live verbinding. Oh ja, goed, met, met de historische kraprie is wel leuk. Als wij dan uh, in, de, in de pits zitten en uh, jij uh, op de baan. Nou, te dan met elkaar contact hebben ja. dat kan, tegenwoordig, hè? dat is heel makkelijk. En uh, dan kunnen we met elkaar kletsen. Hè? En dan uh, ja, als je dan opeens iets hoort uh, heel hard remmen of vergieren en je hoort te dan was het toch niet helemaal goed, dan was het niet helemaal oké. Okay. Oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Nee, laten we dat maar niet uh, meemaken. Nee, helemaal niet. Dus uh, nee jongens, uh, we gaan gewoon door met de autosport. En dus ik krijg veel meer tijd. Maar, uh, ja. ja. Ja, dus we veel meer lol, lol kunnen we gaan beleven. En eh, kan jullie nog veel meer lastig vallen. Nou, alleen gezellig, gezellig. Alleen maar leuk. Juist, ja, hey, uh, <tie> yes, ben je er nou uit? Ben je nou morgen vanaf 10 uur of 11 uur open? Ja, ik heb het niet eens met de klant erover gehad. Zullen we lekker uitslapen? Zullen we er lekker 11 uur van maken morgen? G gewoon 11 uur, hè? Ja, 11 uur gewoon. Morgen vanaf 11 uur gewoon in Beverwijk gewoon open. Want vanmorgen uh, moeten ze toch allemaal nog even een ontbijtje pakken? Ja, dat, is waar, dat is waar, dat is waar. Dus uh, <tie> gewoon doen, want uh, anders moet je wel heel uh, vroeg... Op pad, uh, nou zeg maar. ja, ik wil vanavond ook nog even gezellig... eventjes uh, een bolletje drinken... want ik heb zoveel van wijn gekregen. <lacht> uh, <lacht> uh, mooi man. Dus Dolly, als je wil. <lacht> <lacht> Welkom zeg, in Amsterdam. zeg maar hoe laat en waar? Nou, <lacht> maar gewoon uh, Amsterdam-Zuidoost. ik ben wel natuurlijk een Zuidoost. Dit zit nooit foute kap. Dus het maakt niet uit. <lacht> <lacht> en dan gaat het helemaal goed komen. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ik, uh, ik uh, heb hier een artikel uh, voor me. Ik denk, wat is uh, Max nou allemaal aan, aan het doen... Uh, Zegt hij, er zijn dingen op de achtergrond gebeurd... waardoor we in uh, bepaalde races totaal geen kans hadden. Al dus uh, Max Verstappen. Dat weet ik zeker, maar niemand zou het ooit toegeven. Dus uh, eigenlijk zegt Max uh, dat, uh, dat uh, de andere partijen vals uh, gespeeld hebben. Ja, maar hij hey, heeft Red Bull in het verleden ook niet gedaan. Nou ja, dat denk ik ook. Ja. Dus uh, ik, dat is altijd een beetje modder gooien naar elkaar toe natuurlijk in het hele verhaal. Uh, tuurlijk, uh, jongens, maar dat moet ook. Dat moet vals gespeeld worden in de Formule anders is het geen Formule meer. Dus ik heb altijd zoiets, jongens, als iemand wat vindt... en ze zijn daardoor ietsje beter dan de anderen... dat mag in de Formule 1. En dat is al gewoon, zolang de Formule 1 bestaat, is dat al zo. Dus moet je dat gaan veranderen? Nee, dat moet je niet gaan veranderen. Alleen ja, tegenwoordig met al die technische snufjes... ze komen er iets eerder achter. Ja, ja, ja. ja. De camera is erop gericht. Klopt. Maar kijk, ook Red Bull heeft in het verleden natuurlijk... Kijk, ik heb nog steeds zoiets gehad van... dat zullen ze ons ook nooit toegeven... maar toen dat hele remmenverhaal bij Red Bull aan het licht kwam... dat ze natuurlijk al in de bochten... Met verschillende rembalansen liepen, uh, helemaal elektronisch liepen te uh, rijden. Uh, dat moest er toen uit en opeens ging het niet meer. Nou ja, ga bij mij even je uitleggen dan. Maar dat heeft toch wel met elkaar te maken, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk McLaren met zijn achtervleugel gedaan. Uh, die natuurlijk ietsje meer open was dan de rest. En, uh, en zo zullen ook wel andere teams ook wel. Uh, uh, ik heb nog altijd zoiets van. Een voorvleugeltje mag niet bewegen. Nou, als je dan omboord kijkt hoe diep ze gaan. Ja, Mercedes dan... uh, bijvoorbeeld, hè? Ja, dan heb ik zoiets van. Ja, ik weet niet hoeveel kilogram ze boven op die voorspoiler. Of ze, of ze staan te dansen. En beweegt niet. Maar ik bij 300, dan gaat hij er echt wel lagen hoor. Ja. Dus, uh, uh, als dat allemaal niet meer kan, vind ik de Formule 1 eigenlijk niet meer leuker. Want er moet altijd geklooid worden. Dat moet gewoon. Dat hoort gewoon bij Formule 1. Het is altijd zo geweest. Ja, en, en de controle die ze moesten uitvoeren voor uh, die vleugels, die zeiden van ja, we kunnen dat alleen maar doen als het uh, op race snelheid is. Ja. En dat uh, kunnen we niet. Dus we kunnen het niet uh, controleren verder. Nee, het wordt wel een beetje rommelig als je in de pitbox uh, op race snelheid gaat. Doen, kan je vertellen. En dat wordt een beetje een rommelig verhaal. Ja, maar, uh, ja, ja, ja. Ze kunnen het ook niet controleren. En dat is natuurlijk ook goed. He, want een, um, uh, Formule 1 moet high-tech zijn. Uh, ze moeten iedere keer weer wat verzinnen. En ze moeten iedere keer weer wat uitvinden. En dan vinden ze toch weer ergens in zo'n uh, klein zaaltje. Ergens in een uh, miljardenbedrijf. Vinden ze zoiets van, als ze dan zo en zo. En de structuur van die vleugel zo en zo doen. Dan kan je er uh, 1000 kilo op zetten voor een vleugel. Gebeurt er niks. Maar op rijssnelheid, Nou, dan gaat hij toch even een stukje naar beneden. Ja, precies. Ja, nou, zo dat werkt dat. Dat vind ik mooi. Dan, uh, uh, een formule 1 waar niet doorontwikkeld wordt of waar niet wat gevonden wordt is geen formule 1 meer. Het blijft de hoogste klasse van de autosport. En daar moeten we ook gewoon, uh, uiteindelijk gewoon kunnen. Klaar. En, uh, en ik ga je even vertellen, ook in de amateursport wordt getooid hoor. Met vleugeltjes en dingetjes en toestandjes. En ja, soms vindt die, uh, vinden ze wel wat. Ik weet, ik heb met mijn Alpine ooit een uh, gekke achtervleugel erop gezet. Dat ging werken tot we uh, van die flowfish erop gingen uh, spuiten. En ging kijken of hij wat deed. En toen bleek dat die hele vleugel helemaal niks deed. Ja, goed, uh, goed uitgedacht. Ook, ja, dat, uh, uh, gebeurt ook, dat gebeurt ook. Zeker. gebeurt Maar je moet uh, niet stil blijven staan. Uh, gewoon... Uh, Blijf ontwikkelen en blijf proberen. Nou ja, je hebt het gezien bij de andere teams. McLaren, Ferrari, eh, Mercedes, ook die kwamen er ook terug. Die hebben toch doorontwikkeld dit seizoen. Ja, en eh, volgend jaar verandert het natuurlijk nog niet zo heel veel met de auto's. Dus het is een kwestie van door blijven ontwikkelen. En eh, die hebben nu, vind ik, weer een heel klein voorsprongetje op de rest. Vooral McLaren die is toch een heel snelle auto geworden. En eh, ja, Red Bull, eh, ja, eh, ze zullen wakker moeten blijven. Dat heeft Max trouwens ook gezegd, hè. We moeten wel wakker blijven van de winter. Dus, we gaan het zien. Ja, het zeker. Gaan. Zonder peres uh, naast hem wat, uh ja die, is er, uh, ja, die heeft. Uh, of die is er uitgegooid, hoe moet je dat zeggen eigenlijk? Nou, ja. ja, nou, nou mag mijn neefje. Nou ja, eindelijk eer er uh, einde zegt dan gelijk. Naast ja. <lacht> nou, Max. <klaar. lacht> ja, ja nee, dat, <lacht> dat verwacht ik ook hoor. Dat gaat uh, niet goed komen natuurlijk. Nou ja, gewoon. Uh, die, laat het zo zeggen. Hij zegt dat hij het aan kan. Ik denk dat het een heel zwaar dobbel wordt. Um, en als hij in feite op dezelfde afstand als een PS zit, ja, dan is het. Dan weet je gewoon hoe goed Max is, zo moet je zien. Ja. Uh, ik heb een paar, een paar keer dit jou uh, lopen gillen, jongens, die Red Bull is zo goed als uh, uiteindelijk uh, Checo er mee rijdt. En uh, dat Max daar nog boven zit, ja, dat is Max. Heel simpel. Maar de, de snelheid van de Red Bull is en uh, Uiteindelijk waren het bijna het vierde team, hè? Niet eens meer derde, gewoon het vierde team. Ja, nee, ja, dat is inderdaad zo. Maar... Uh... Ja, Max heeft nu uh, inderdaad bekendgemaakt dat zijn oude teamgenoot Perez uh, een paar miljoen heeft uh, meegekregen. Ja, nou ja, ja dat is uh, heel veel zintjes. Maar uh, uiteindelijk moet ik ook zeggen een beetje terecht dat hij wat meekrijgt. Want uh, zo is Red Bull er natuurlijk mee omgegaan. Ik weet zeker van de zomer hebben ze al gedacht van die checkroom gaat eruit. We zijn er klaar mee. En dan wacht je tot de laatste wedstrijd en nog een week daarna uh, uh, uh, gooi je hem in principe op straat. Heeft die jongen ook geen totaal geen kans meer om bij een ander team onder te komen. Maar, uh, Jacko heeft natuurlijk best wel wat ervaring. Ik denk dat er toch wel een paar teams waren geweest die dachten, nou we houden Jacko in huis. Dan weten we alles van het boel. Dat sowieso. Zo moet je natuurlijk zien. En, uh, en die heeft toch ervaring, neemt hij mee. En uh, ja, die heeft nu gewoon geen kans gehad om, natuurlijk om een nieuw zitje te vinden. Want, uh, alle teams zaten vol. Ja. Dus uh, aan ja, de andere kant is het wel heel verfrissend dat de Formule 1 gaat werken met heel veel nieuwe, nieuwe rijders. We krijgen uh, echt uh, heel veel jonge generatie erin. Dus uh, als je hier een beetje gaan wielbeuren met elkaar, net zoals in de GP2, dan wordt het eigenlijk wel een leuk seizoen. We zijn heel benieuwd, uh, wanneer uh, gaan we weer beginnen eigenlijk? Uh. Maart, we toch? Of zoiets, hè? Of zoiets of zo, dat was Niet eens heel veel dagen is meer. Nee, voor, voor je het weet, ja. worden de auto's alweer gepresenteerd, hè? begin ja. februari of zo. Ja, uh, en, en, dan ga, en, en dan heb ik dat niet meer bijgehouden. Ik, uh, dat gaan ze waarschijnlijk doen, uh, ik denk, in één keer, op één evenement. houden ze dat tot doen. Ja, één groot evenement dat iedereen uh, zijn nieuwe auto uh, liet ja, ja, ja, ja, zien, althans. Deed alsof het zijn nieuwe auto was. Ja, hij doet alsof het zijn nieuwe auto is, ja. Dat gaat gebeuren. Nou, ik, ik heb er nog geen, geen datum van gezien, volgens mij is dat in februari, eind februari of zo. Ja. Dat gaat gebeuren. Dus uh, ja, de fans moeten nog even wachten. Maar Formule 1 gaat wel weer terugkomen en dan kunnen we heel lang van genieten. Want we hebben weer 22 wedstrijden, geloof ik. Of 24 zelfs, hè? Zeker, ja. Weer een uh, volle bak. Jongen, jongen, jongen, moet ik nou weer mijn meisje thuis gaan uitleggen dat ik weer constant kampen moet gaan kijken. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, je hoeft niet meer uh, naar de zaak toe, uh, Randol. Dus uh, nee, dat, uh, nee, dat scheelt dan dat we weer. We met elkaar hier op het scherm kijken, met een biertje erbij, dat gaan we natuurlijk wel missen. Ook wel jammer, ja. Nou ja, ik ben nog steeds op zoek uh, met een uh, huis met een grote schuur, en dan maken we daar mee een menk even. Dan komen ze ook allemaal weer <laughs> langs. Dus dat is wel goed. Geweldig. Eh? Nou, Randol, ik geef volgende week uh, weer spreken. Heel veel plezier in uh, Zouterlanden. Ja, en een, een goede, goede, goede jaarwisseling, goede, een en, goede uh, goede met lekker veel vuurwerk en uh, ja. mooie gezelligheid. Ja, hou je vingers eraan, aan, anders kan je niet meer met jezelf spelen. Nee, dus, uh, precies. Ja? <lacht> dat komt helemaal goed. Ja? <lacht> ja, waren ja. helemaal niet een ding. En uh, heel veel succes met uh, de stapel, stapel, stapel, <lacht> stapelkorting. Ja, ik ga nu voor iemand die ongeduldig is, even afrekenen binnen iemand. En dan ga ik een heel mooi model inpakken voor iemand, en dus dan is weer blij. Mooi, en ja. Ja, heb je nog iets heel exclusiefs, uh, Staat? hij nou, gaat hier nu met een hele mooie Ferrari in de 12 weg, uit 2008. En die heeft net uh, zijn complete uh, kerstgratificatie er doorheen gejaagd. Dus uh, die, die is, die, die, ja, je bent wel happy, hè? <omas> Hij is een paar duizend euro lichter, maar hij is helemaal oh, oh, oh, oh, oh. Ja. ja, Hij lacht nog, dus hij mag thuis komen. Ja, maar gelukkig. Ja. Dus ja. oké, okay. okay, dankjewel Rendel. Okay. Uh, fijne zaterdagavond. Hoi hoi. hoi, hoi. Doeg. Doeg. Heel goed Dolly, die ook een beetje uit de Spice Girls tijd en zo, hè? Ja. Deze van de Backstreet Boys en Cat Down en Move It All Around. Ja, ja, ja. Zo ging dat toen de tijd. Ja, het is bijna kwart voor. Heb je een leuke beest voor ons? Jazeker. De achter zijn een heleboel leuke dieren voor ieder van jullie, hoor. Maar ik heb vandaag gekozen voor een hond. Ja, doe het toch elke keer weer, hè? En deze hond is een dame. Ze heet Vita. En uh, ja, het verhaal begint al met het leven is één groot feest als Vita in je leven is geweest. Oh, mooi. Nou, dat, dat uh, omvat denk ik werkelijk alles. Ze is gevonden op straat en helaas nooit meer opgehaald. Maar het is een hele knappe bulliedame van vijf jaar oud. En zoals haar verhaal al begon, ze is heel blij en vrolijk en vriendelijk naar iedereen... En of ze aan kinderen gewend is, dat weten ze nog niet zo goed. Maar de kinderen die ze heeft ontmoet, daar was ze heel vriendelijk tegen. Mochten er dus kinderen zijn in het nieuwe huis waar ze mag komen wonen, dan moet dat na een kennismaking geen probleem zijn. Maar de kinderen moeten wel tegen een stootje kunnen, want ze vergeet soms hoe groot ze is. Oh jee! Ja! In het, re in het asiel reageert ze vriendelijk op andere honden, maar ze zoekt wel mensen die rekening houden met haar ras en haar daarom aangeleind uitlaten. Ze zou haar huis prima kunnen delen met een reuf van hetzelfde kaliber. En uh, katten, dat zien de verzorgers van het dierentehuis niet zo zitten, want die vindt ze net iets te leuk. Um, ze weet dat het nog winter is en uh, dat ze nog geen uh, zomerbody hoeft te hebben. Maar uh, ze zou het uh, tegen die tijd dat het mooi weer wordt, wel graag willen hebben. Ze is niet te zwaar, maar wat meer spieren zouden geen overbodige luxe zijn. Ze is gewend alleen om alleen thuis om alleen te zijn. En, uh, of nee, de, <laughs> sorry, ik ben te voorbarig. De verzorgers weten niet of ze gewend is aan het alleen zijn. Zo moet ik het zeggen. Dus dat zal rustig moeten worden opgebouwd in het nieuwe thuis. Verder is ze netjes zindelijk. En ze beheerst de basiscommando's uh, voor zover ze daar zin in heeft. Zit, lig. Ja, ja, ja, ja, en dan maar hopen dat ze luistert. Ze kent ze wel, maar dan. Dus ze is erg waakzaam. Dat is een van haar, uh, van haar deugden... Uh, ze heeft geen speciale zorg nodig. Uh, ja. Voor de rest is er niet zoveel uh, bijzonders aan haar. Haar geboortedatum is 1 juni 2019. En mocht je haar willen zien, dat kan. Ga even naar de website van de Dierenbescherming... of bij ikzoekbaas.dierenbescherming.nl... En uh, dan kom je via via verder, maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar de site gaan van Dieren te Huis Kennemerland aan de Keesomstraat 5. 2041 XA in Zandvoort. Dankjewel, Dolly. Een leuke beest van de week. Of dier van de week, moet ik eigenlijk ja. zeggen. En dat is uh, onze eigen Vita. Yes. Ze zit er helemaal klaar voor om nou. jou uh, te ontmoeten. Dus uh, <laughs> mel meld je aan. Ja, echt hè. Die foto is zo mooi. Ja. Dus uh, ga even kijken op uh, de site. En uh, ja, misschien vindt uh, Vita dan wel uh, heel snel een uh, baasje in uh, 2025. Dat zou mooi zijn. Nou, ik kan misschien me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Eind 24. Wie Dat weet, heel snel? kun je dit weerstaan, hè? Precies. Zaligheid. Dus uh, ja. kijk even op de site of uh, Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Dat was hem, het dier van de week bij ZFM. En hier is uh, Carly Simon bij ZFM met Jors Hoveen. my coffee Het blijft nog altijd een goede plaatdesk van Carly Simon en Jor Zopen. Je hoort hem op de zaterdagmiddag nog net uh, bij ons, uh, Dolly. Want uh, ja, de tijd vliegt voorbij hè, vandaag. Ja, dat, uh, dat zei ik ook. Dat had ik al voorspeld. He. Ja, hey, jij hebt ja, dat goed, uh, goed heb een blauwe jullie aantrekken. Ja, ja, ja zeker wel. Nee, Zo'n zo middag is ook zo voorbij. Als je gewoon gezellig bezig bent. Leuke mensen, lekkere muziek, een beetje wat kletsen. Ja. Ja, nou ja, daar goed. zit het erop en dan uh, geven we de zintijd over aan uh, Fred. Ja. Hij is er gelukkig weer. Er weer ah, hij is, is er weer. Plopper de plop, <laughs> uh, zeg ik even <laughs> tegen jou. Ja, of wat het nee. heb jij een mooie plopkap. Uh. Ja, nou, nou, ja, mooi hè? Ja, zeker. Ja. Ja, is, uh, mooi het uh, logo uh, van uh, CFM erop. Hebben we zit, gekregen uh, van de baas, hè? Ja. Ja, oh, ja. nou ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, zeker. Ja, ziet ja. er uh, strak uit. Ja. foto voor het nageslag. <laughs> <laughs> nou, die foto heeft uh, Donnie vanmiddag al gemaakt, dus... Dus die kan gedupliceerd uh, worden, die foto. Ja, toch? Ja, ja zeker weten. mag gebruikt worden. Hoor. Met de ja. kerstboom op de achtergrond. Ja. Dus uh, helemaal goed. Het is wel seizoensgebonden, die foto. Ja, dat geeft helemaal nou. niets. <laughs> Fred, goedemiddag. goedemiddag. En uh, wat goedemiddag. ga jij vanmiddag allemaal doen? Ja, we, nou ja, de, de, de, de artiest is hier al aanwezig, net binnengekomen. Arie Robos gaan we eventjes uh, ja, uh, uh, wat info uh, van inwinnen. ja. En uh, we gaan natuurlijk ook nog wat, uh, wat mensen bellen, uh, waaronder Petra van Zundert. En uh, zij heeft een nieuwe single Begin de dag met een lach. En uh, ja, onze Jeffrey Leek uh, uit Den Haag, uh, die uh, is een uh, aantal maanden geleden was hier in de studio aanwezig. En uh, hij heeft ook weer een nieuwe single uitgebracht. Uh, ze gaat los. Ze gaat los? Ze gaat los. Oké, okay, oké. Okay. En dat ik weet niet goed. waarop, maar... Nee, nou ja, dat, dat moeten we blijven luisteren. Ja, dat, dat, ja. dat stelt wel het verhaal uh, vanmiddag. Nee, maar uh, ja, en uh, verzoekjes zijn ook welkom natuurlijk. En, en Adrie heeft, want Adrie is nu in de studio, heeft ah, ja, hij uh, ook uh, net een nieuwe single uh, uitgebracht? Uh, ja, sowieso, anders was hij hier niet. Nou, dat uh, ja, weet ik uh, niet. Ik vraag het maar. Nee, maar dit is, uh, dit is jouw dag. Dus, ja. Uh, uh, uh, uh dat klinkt ook goed. Dat ja, klinkt ook lekker. Dat wil iedereen ja, wel horen ja, natuurlijk, hè? Ja, <laughs> Zeker weten. Nou, we gaan het allemaal zo meteen horen na vijf uur bij uh, Entertainment for You. Ja, verzoekjes zijn ook welkom. Ja, hoe doen we, we dat? Even naar de zfmartiesten.nl Dus www.zfmartiesten.nl Schrijf je mee, Dolly? Zfmartiesten.nl. Dat onthoud ik wel. Oh, dat is onthouden. Ja, ja, ja, ja, Ze mogen natuurlijk ook meekijken. Ik wil Zf toch alleen, alleen maar altijd uh, Yves Berens zo horen, natuurlijk. Z Z ja, ja, ja, ja, dat is ook zo. Dan met MIH's, dat ja, ja, die is mooi, hè, die ja, plaats. Ja, ja. ja. ja. ja. ja zeker. Ja. Hey, maar, maar het was wel het jaar he, dat, van uh, Yves dat... trouwens. Wat, sorry? Het was wel het jaar van Yves. Ja, het, ja, ja, dat kun je wel stellen, 2000, zeg. 2024, 22, 22, maar ik zeggen, we lopen. <laughs> toen was hij nog hard aan het proberen om ertussen om er ja, ja, te komen. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is ja. gelukt, hoor. Hij is, uh, hij is ja, ja, ja. erin uh, gekomen. Ja, fantastisch. We zijn hartstikke trots op je, Yves. Zeker weten. Ja. En zo meteen uh, komt hij langs met uh, Emma Heestas dus, uh, samen bij uh, Entertainment for You. Klopt. En uh, nou, nou, heel veel gezelligheid ook weer tot na uur, 5 uur. Tot 7, tot, 7 tot 7 uur, hè? Tot zeven uur, ja. ja. Dus uh, lekker blijven luisteren naar Zwem En dan hoor je het allemaal langskomen. Yes, en uh, yes. ook nog uh, ja, uh, met Emma Heester samen, Yves Berendsen. En dan kunnen wij die anderen even draaien. dag samen, de tijd die <tie> vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Onze eigen Yves Berense hoorde je met uh, Terug in de Tijd. Ja. Wordt er meegehit in uh, 2024 uh, voor Yves. Zeker. En meteen uh, overal uh, wordt hij ook uh, natuurlijk gevraagd om uh, op te treden. Dus, uh, Jij ja, ja, niet uh, op de minste plek, Nee, hè? zeker niet. Mijn god. Jeutje, mineutje. Ja, en ja. op tv word je ook doodgegooid met Yves. Uh, uh, uh, ja. ja, niet te geloven. Briljant. En, en dat hij dit nummer al zo lang op de plank had liggen. Ja. ja? Dat, en, en, en een ander brengt het uit. Het wordt een succes. En ineens komt hij weer op. Hè? Ja, en dan ja, ja. is het weer een hit. ja. Ja, dus, zo, zo gaan die dingen in leven. Zo is dat zeker ja, weten. Ja, ja, ja, ja. Dat zit er weer op, ook ja, voor is, ons. Ja, we gaan weer lekker naar huis. Precies. Zien. Ik wens ja. je de beste wensen voor 2025. Ja, en de ja. luisteraars ja. ook een ja, goede bestuurder. jaarwisseling. Ja, een hele fijne jaarwisseling, mensen. En uh, maken wat moois van het nieuwe jaar. En houd het even natuurlijk. En uh, de tips van Sjaak vooral hebben jullie gehad, hè, voor als jullie weer straks naar het werk gaan om de kerst de nieuwjaarszoenen te ontlopen. Precies. Ja. Dus nee, vuurwerk zeker doen, maar uh, pas op. Ja, zeker weten. En we gaan natuurlijk morgenmiddag allemaal luisteren naar Hoogwater. Het hoorspel van toneelgroep Hildering. Ja, dat hebben ze half december hebben ze dat, uh, opgevoerd. Uh, ja, in de blauwe tram. De blauwe tram was dat. Ja, ja, ja omdat de krocht natuurlijk uh, er niet meer is momenteel. Eventjes. Um, maar morgen zijn ze te beluisteren tussen twee en vier uur. Heb ik me laten vertellen net door jou. Ja. Op uh, deze radiosender. Zeker, dus morgen allemaal afstemmen op uh, hoogwater uh, van uh, toneelvereniging Hildering. Hier op uh, ZFM uh, hoor je het uh, langzamer tussen 2 en 4 uur. Zo is dat. En Wij zijn er volgende week weer met Sanford op zaterdag. En uh, jij uh, bent er ook binnenkort vast, hè, zeker wel weer. Ja, zo dus Wanneer... kom ik wel weer langs wapperen. En volgende week vrijdag? Niet. Uh, 3 januari heb ik uitzending, ja. maar dan zonder uh, de andere dames... Want uh, die, uh, die zijn op vakantie. Op vakantie. Ja. Dus ben je maar, helemaal alleen dan? Nou, nee, dat niet. Uh, waarschijnlijk. Het is nog niet helemaal zeker. 99 zeker dat uh, Sandra Lisseberg me bij komt staan. Oh, dat is leuk. Ja, dat wordt gezellig. Gezellig met Sandra. Ja, zo okay, is het. Oké, nou veel plezier en uh, tot volgende week. Dag, yes. dag, dag. Wat wilde je nou nog zeggen? Dat viel weg.